Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door een grote brand in Waddingsveen heeft de brandweer ruim 50 appartementen in een seniorencomplex ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het een uitslaande brand geweest en moesten er mensen van balkons worden gered. Zijn ook meerdere mensen met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond dinsdagavond laat en was al snel onder controle. Maar vanwege de grote rookontwikkeling werden ook na de brand nog bewoners geëvacueerd. Ze zijn ondergebracht in een nabijgelegen zalencentrum. De procureur-generaal van Israël draagt het leger op om per direct 3000 ultra-orthodoxe joden op te roepen voor militaire dienst. Gisteren zette het hoge rechtshof een streep door de uitzonderingspositie voor strenggelovige joden. Naar schatting zijn er 63.000 jonge ultra-orthodoxe mannen voor wie de dienstplicht voortaan ook geldt. Naast het oproepen van die eerste 3000... moet het leger ook met een plan komen om de rest van de groep in dienst te nemen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven... aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisque van de Franse schilder Matisse. Het Stedelijk Museum kocht het werk in 1941... van de Duitse-Joodse textielondernemer Albert Stern. Hij had het geld nodig om met zijn familie te vluchten voor het naziregime... Het museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies... en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. In Engeland hebben vier mannen zonder toestemming van het, het landgoed van de Britse premier Sunak betreden. Dat meldt de politie van North Yorkshire. De vier verdachten zijn 20 tot 52 jaar oud en zijn aangehouden. Mogelijk horen de mannen bij de actiegroep Youth Demands... die oproept tot een wederzijds wapenembargo tegen Israël. Ook wil die groep voorkomen dat er nieuwe olie- en gasvergunningen... door de Britse regering worden afgegeven. Wat de vier verdachten op het landgoed van Sunak wilden doen, is niet bekend. Het weer, het is helder, het koelt langzaam af tot een graad of 15. Morgen schijnt de zon opnieuw volop... en de temperaturen stijgen dan naar 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 6.9. Zie Peter?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 You can stand, you can stand, you can stand, you can stand you some patience and I lose control.